De Rotterdammers wonnen thuis met 4-0 van de Graafschap. Vitesse won thuis met 5-0 van Rode JC. En ook FC Groningen won op eigen veld met 2-0 van Excelsior. VVV Herenveen eindigde in 3-0. Het weer, de buien trekken in de loop van de nacht weg. Overdag wisselvallig met regen en onweer. Het wordt hooguit 17 graden. Na het weekende wisselvallig en iets hogere temperaturen. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij De Overnachting. Elke week interview ik live vanuit het College Hotel te Amsterdam... iemand die even in een kamer tot rust mag komen. En vanavond heb ik iemand, ja, al 40 jaar is hij niet te temmen. En hij komt ook net van het podium af... Want hij speelde in het uh, De La Martheater hier in Amsterdam. Hij zit hier achter de deur van kamer 117. Het is niemand minder dan... Freek de Jonge. Oh. oh, nou alsof die echt achter de deur staat op mij te wachten. Dag meneer de Jonge. Mag ik Freek zeggen? Van graag. Als ik Patrick van uh... Ja, Ja, dat mag zeker. Eh, Patrick? Patrick, Patrick het Patrick, is, het, is, het is de Vlaamse versie daarvan. Ze hebben mij gezegd... Uh, uh, je moet eigenlijk nooit je helden interviewen. Ja, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ja, ik heb, wel, ik heb ook wel mensen geïnterviewd natuurlijk. Ik heb zomaar gasten gedaan. Ik heb ooit eens Ruud Gullit geïnterviewd in Joegoslavië... toen ze in dat beroemde kasteeltje zaten. Dat waren toch wel, wel helder. van mij. Rudy van Danzig heb ik geïnterviewd. Werkt dat? Ja, maar ik ben niet zo'n goede interviewer. Ischam Meijer heeft ooit eens tegen me gezegd... je bent helemaal niet geïnteresseerd in andere mensen. <lacht> dat was hij ook niet, trouwens. Maar uh, ja, het is een... Het, uh, Moest u dat ik, beamen? Ik zou, uh, je mag wel jij zeggen, maar oh. je, ik zou onmiddellijk aan, aan je, aan je willen, uh, een vraag willen stellen. Wat, wat zou je uh, nou uiteindelijk van mij willen weten? Wat is nou de, zeg maar, het finale uh, antwoord wat je mij zou willen afdwingen of wat je me nou zou willen. Ik, nou ja, dat is, dat is niet zo moeilijk. Niet. De, nee, nee, nee, ik wil weten wat je ons na wil laten. Waar jij nou echt van denkt: van nou, dit is. Nou, je hebt een boek uit, ik heb net weer een prachtige voorstelling, Neven, gezien in het uh, Lamar Theater. Ik heb veel van je voorstellingen gezien, al eigenlijk vanaf dat ik kind was. Uh, waar, ja, uiteindelijk wil ik weten, waar, waar moeten we jou aan herinneren? Welk, welk programma was het nou? Zeg maar het ultieme programma. Of het, uh, ja, kijk, je hebt dan vanavond de voorstelling gezien en je hebt daarin... Uh, kijk, je bent daar nu alweer een uur en een kwartier of uh, iets langer vandaan. En dan is het alweer weg. Maar op het moment dat je daarin zit. en op het moment dat je. Uh, zeg maar. los bent van plaats en tijd. dat is. dat is het moment. En dat. ja, dat. dat dus het gaat voorbij. Het is. Het is, het is uh, dat is het mooie van het theater. Het is, niet, het is ja, ongrijpbaar. Het is ongrijpbaar, maar ik. ik wil maar. Zullen we gaan zitten? Ja, Kijk, ik. Um, Bram Vermeulen. Ja. Jouw compagnon is uh, een aantal jaren geleden overleden. En uh, ik hoor nog vaak op de radio: hoor ik uh, De Steen of uh, uh, Rode Wijn. Echt prachtige ja. nummers. Ja. En die zullen altijd uh, ja, maar gedraaid maar... blijven. Dan denk ik bij mezelf: En wa, wat ben jij wat, dan? Wat, ik, uh, ik, uh, de Dono-show denk ik dat het het moment was. Dus ik kan al makkelijk sterven ja. misschien. Meer zal het niet worden. Maar, maar wat, wat, wat wil uh, jij? We hebben hier een prachtig boek ik voor. Heb, je. Ik, heb, nou ja, ik heb in dat opzicht natuurlijk mezelf: uh, ja, Ik heb te veel gedaan dat is natuurlijk zonder meer uh, helder. En daardoor is het ook nooit van... ja, dat en toen en dat en zo. En uh, zeg je, ja, maar Joep heeft Bukkler en Toon Hemmels heeft Sinterklaas. En, en uh, ja, wat is het nou voor mij? Ja, ik heb... Uh, vind ik... Uh, ik heb een prachtig lied voor Hella geschreven. Daarom. Uh, dat is mooi, hè, omdat jij weet wat liefde is. Daarom weet ik het ook. Zijn de slotzinnen. Uh, ik heb De Vondering van Ameland geschreven als liedjes. Dat, dat, dat vind ik echt... Uh, ja, en er zijn nog een paar, Beter Zo en uh, kijk, dat is Kees. En qua conferences, uh, ja, ik heb nu bijvoorbeeld in dit programma... heb ik een fragment over uh, Natte Cake, waarvan ik denk... Uh, ja, dat is in de beste Toon Helmans uh, traditie. He, daar zijn, liggen de mensen echt, ja, ja die, die, die, die, die, dat is hilarisch. En uh, in zijn absurditeit, en uh, ja, dat zit dan in een, in, een, in een strenge show... en zo heb ik het altijd ingebed... Dus je kunt ze er nooit echt uithalen. Maar ik heb conferen over de reisregels van de NS gedaan. Die, die was echt hilarisch. Dat zullen we nog wel eens zien, bijvoorbeeld met de, met de supporters. Maar ze zijn nooit... Die nummers van mij zijn nooit echt in de zin klassiek geworden. Dat ze door het hele volk... Uh, ja, dat zullen we nog wel eens zien. is misschien zo'n zin. Het is een spelletje. Leven naar, leven naar de dood. Dat, zijn, dat is het spel, dat zijn de regels. Maar ja, ik heb... Ik heb mezelf natuurlijk een beetje voor de voeten gelopen... door elke keer als ik dan misschien uh, succes ergens ben... had snel weer met iets nieuws te komen. Achteraf, beschouwd, Kijk je er zo na? Nee, misschien helemaal niet. Ik, ik, ik, ik, uit... ik, ik vind het geen probleem, hoor. Maar, uh, wat ik wil dolgraag... Ik ben nu, nu ook alweer aan iets nieuws aan denken. Ik wil, uh, ja... Kijk, ik, ik ben gedreven door de nieuwsgierigheid. Als je, uh, toen ik dus hieraan begon... en ik ben natuurlijk veel eerder begonnen dan ik bekend werd... toen ik uh, 15, 16 was... En toen maakte ik dingen voor de schoolavond. En uh, dan dacht je het jaar daarop, uh, dacht je al, van goh, zou ik het uh, niveau van vorig jaar halen, zou me dat lukken? Nou, dat ging dan, dat ging dan moeiteloos. En opeens was je professional. En ja, dan kwamen de mensen die zeiden van als het nou straks afgelopen is, wat ga je dan doen? En die, en die stroom die is nooit opgehouden. En op een gegeven moment ben ik word ik natuurlijk gedreven door wat zit er dan nog in? Wat zou er nog meer? Wat zou ik nog meer kunnen doen? Wat zit, wat, wat zit er nu al in mijn hoofd? Maar goed. Ja, dat, dat, dat, dat blijft, dat ja, blijft prikkelen. Als je met zo'n uh, carrière van nu uh, 40 jaar, waar een prachtig boek uh, dus van is, als je elke keer denkt van, ja, hoe kan ik het de volgende keer nog weer beter maken? Is dat niet verschrikkelijk lastig? Nou, beter maken is niet zozeer uh, waar het om gaat. Nou uh, ja, op de schoolavonden zei je van, luister, uh, uh, ja, maar kan toen, ik het nog wel? Toen was het natuurlijk wel, toen, ja, toen zat je nog in een ontwikkeling. Ik zit nu niet meer in de ontwikkeling van. Uh, beter dan de vorige keer. Want ik, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk een niveau bereikt waarop dat de uitdaging niet is. De uitdaging is nu om, iets, om weer iets anders te doen. Iets een, een, een, uh, proberen... Een, ja, vernieuwing is, is ook bijna niet meer mogelijk... maar toch weer met een ander verhaal te komen. Maar wat wij vanavond gezien hebben, deze uh, voorstelling, neven... Ja. is toch uh, ja, de pure Freek de jonge uh, conferentie weer. Ja, vorm... Vorm van het verhaal. We beginnen dus met een half uurtje uh, freewheelen op de actualiteit. En dan, uh, dan daarna wordt er echt een stevig verhaal over mijn familie verteld. Met een kop en een staart. Ja, wat je, wat je uh, zeg maar in de. Het is, het is orale literatuur. Wat je normaal gesproken als je een boek schrijft, zou je dat een roman noemen. Maar niet vernieuwend, maar wel nou ja, ik zeer heb, sterk. Ik heb het al een aantal keren op deze manier gedaan. Dus met een, met een soort rode draad en dan met uitweidingen links en rechts die dan, uh, die dan erg grappig zijn. Hoe heb je deze avond beleefd? Hoe was de avond van vanavond? Nee, ik ben dus nu net weer begonnen. Ik heb uh, drie maanden vakantie gehad, of ja, tweeënhalve maand. En ik was uh, afgelopen dinsdag, om even me te herinneren hoe het zat, in Oostburg. En heb ik gisteravond uh, de eerste keer in de Lamar gespeeld. Vanavond tweede keer, morgen is het dan de laatste keer. En die, ja, die eerste avond, ja, dan moet je toch, zeg maar, loop je een beetje als een hond in zijn mandje loop je een paar keer achter je staart aan en dan val je neer. En vanavond ja, lag ik onmiddellijk al... Ja, dat voelt heerlijk. Dat Goeie was, avond. Was, ja, geweldige avond. Echt vanaf het eerste moment ja, ja, ja, dat je niet hoeft te werken, zal ik maar zeggen. Ben jij nog zenuwachtig voordat je opmacht? Nee, niet zenuwachtig, nee. Nee, als je aan een programma begint... de eerste keer dat je met nieuw materiaal komt... Dan, dan, ben je, dan ben je nerveus. Uh, dat, dat, dat straal je dan ook zo uit. Daar is het publiek erg gevoelig voor. Dus dan is het publiek... Met, uh, ja, het, is, het is toch communicerende vaten. Dus die voelt dat. Die gaat daar ook op anticiperen. Maar ja, als ik weet wat ik ga doen... dan is die, is die dat vertrouwen en die rust. En dan uh, ja, dat, dat kan hij dat niet meer misgaan. En, en dat, dat gevoel, is dat, uh, is dat een kick, is dat een rush, is dat een extase, is het zo goed nou, als seks? <laughs> uh, nou, weet je wat, het, er is een verschil met seks. Uh, want ja, seks is natuurlijk een, een, een, een, een weg naar het, naar het orgasme. En het orgasme is. Uh, het het prettige aan het orgasme is dat je dus tijdelijk even van de, van de wereld bent, zeg maar, een fractie van een seconde. N niet veel meer. Maar dat, ja, dat is dan die extase. En als je een voorstelling speelt, dan ben je eigenlijk... Ik zal niet zeggen permanent in die extase, maar je ego lost op. Als, je het, goed, als, het, als het goed gaat, hè, als je het goed doet. Als je, als je goed aan het spelen bent, dan ben je samen met die mensen. En dan uh, valt tijd en ruimte valt weg. En je zit samen in dat verhaal. En, en ja, ik schrik ook altijd als er iemand opeens op het toneel staat. Of als er iets raars gebeurt. Je, je, ja, je geeft je met elkaar over. Dat, ja, dat is, ja, wat, ik vind dat het mooiste. Dus er is geen... Je kunt, een, je kunt er niet van genieten... omdat je ego eh, niet in het geding is. He, het, eh, genieten is, is van... Ja, kijk eens hoe ik lekker bezig ben. Of hoe, hoe dit goed gaat. Maar nee, je, je moet het doen. Je moet de woorden. Je, je, je bent ook aan het werk. En tegelijkertijd... Ja, is er een... is er een... Uh, is er een uh, Oplossing van, van, van de problemen. Je bent 100% ge, geconcentreerd. Ja, het is, het is het mooiste, de mooiste staat om in te zijn. En daarnaast heb ik natuurlijk wel ja, nog steeds zekere behoefte aan het orgasme. Maar dat is weer iets, iets totaal anders. Uh, maar je werkt wel aan zo'n avond naar de climax toe, toch? Nou ja, je probeert. Uh, ja, wat probeer ik nou eigenlijk? Je probeert een, een punt te maken waarin je mensen heel erg laat lachen. En dan, uh, ja, dan til je ze toch over die lach heen naar uh, een ontroering... en naar een besef uh, over uh, ja, bepaalde verschijnselen in het leven. En ja, dan tot slot is er nog een soort toegifje... waarin je weer de mensen vrolijk uh, de deur uit laat gaan. Maar je, je, ja, er zit een opbouw in het programma, er zit een lijn in. En, en, en, en, en nou, het was een, een davend applaus, staande ja. ovatie uiteraard... Uh, is dat voor jou dan nog van betekenis? Is dat voldoening? Is nee, dat het naspel? Nee, dat heb, ik, dat heb ik natuurlijk al zo vaak meegemaakt. Daarin. Daar, daar, daar ontlen ik geen kick aan. Nee. Wat is jouw voldoening dan? Nou, mijn voldoening is gewoon dat ik dat, dat ik dat programma zo, zo, zo goed mogelijk gespeeld heb. En dat ik programma zeg maar zo. zo Volmaakt mogelijk uh, gespeeld heb, en dat ik dus er ook in geslaagd ben. ook weer op bepaalde momenten in het programma. dingen te zeggen en dingen te doen. die ik nog nooit eerder gedaan heb. en die mezelf verbazen. Wat, wat heeft jij verbaasd dan vanavond? Ja, dat, die vraag had ik. Ja. En, en dat is een goeie, want dan uh, moet ik meteen. dat kan ik nu niet meer terughalen. Maar er waren vanavond twee momenten. waarop ik even iets anders zei dan de avonden daarvoor. en waarvan ik dacht dat is beter. Is beter. En dan kan ik dat morgen, dan ga ik dat morgen natuurlijk me proberen te herinneren, maar dat komt pas terug als ik morgenavond speel en op dat moment ben aangeland. En dan komt het er vanzelf uit. En, en, en zo heb ik al die jaren gewerkt. Uh, dus ik, ik, ik deed iets, een, pro, een, een voorstelling en ik probeerde dat uit. En ik herinner me bepaalde mogelijkheden en, en, en, en uh, openingen binnen de voorstelling en dan de avond erop. Want dan kon ik overdag, ja, dan bedacht ik wel dingen, maar ik wist niet meer precies hoe het zat. En de avond erop kwam ik dan op dat punt, dan kon ik het veranderen. En dat is, als je nou zegt, wat, wat is nou je specifieke talent? Daar heb ik ongelooflijk veel plezier van gehad. Zo heb ik altijd mijn programma's opgebouwd en kon ik binnen uh, een week of drie ervoor zorgen dat ik van nul tot een acceptabel niveau kwam. En dan gedurende de, de periode daarna kon ik het nog vervolmaken. Je hebt het ook wel eens elke week gedaan? Tevrij. Ik heb ja, nou ja goed, en daar heb ik dus geprobeerd dat moment. Ja. Dus we begonnen op dinsdag, en dan uh, hadden we uh, uh, vrijdag uh, generale repetitie. en dan zaterdag opnemen, zondag monteren, en, en maandag weer opnieuw beginnen, 17 weken. V ja, maar daardoor heb je wel, natuurlijk hadden we het risico, en dat is ook natuurlijk een paar keer wel gebeurd, dat je niet echt tevreden bent. Dat het niet dat het mislukt is, want. Als het een experiment is, dan heb je geen uh, mislukking. Maar dat het dus niet voor het publiek de hapklare brok is... die ze graag hebben op televisie. Maar vanavond ben je dus tevreden? Ja. Of ben je ook euforisch? Denk je bij dus ja, dit is te gek. Ik zit nu nog vol adrenaline. We moeten de stad nou, en het ja, moet gevierd worden. Nee, nee, dat, nee, nee, nee, dat heb ik nooit, nooit zo gehad. Want dan kom je de volgende avond in grote moeilijkheden. Nee, uh, die, die, die, die, die, ja, ik ben, misschien omdat ik een Calvinist ben. Maar uh, ook omdat ik... Een zekere. Uh, ja, ik ben trouw aan mijn talent. Dus ik vind. Ik, ik heb die gave heb ik gekregen. En daar, uh, ja, daar moet ik me dan ook naar gedragen. Dus dan, dat betekent dat ik gedisciplineerd moet leven. En, dat, en ik heb in, dus in, in al, die, uh, al die jaren. heb ik me niet, uh, nee, ik ben niet uitgespat. Begin, begin met Nederlands Hoop. Uh, hebben we natuurlijk. En vooral als we in België waren, hebben we wel, hebben we wel gevierd. Maar ik... Waarom specifiek in België? Ja, ik weet ook niet. Om, nou, omdat je dan in een hotel zat. Oh. En als je in een hotel zit dan, uh, ja, dan is het. Uh, ja, in, in, in je België, zit nu ook in een hotel. Hè? In België sluiten de kroegen niet. Je zit in een hotel. Ja, nee, nee, maar ik ga ja, hier zeggen, nakje <lacht> doorzakken. Um, je zegt ook, ik moet trouw blijven aan mijn talent. Nu heb je een, een ongelooflijk goede timing, een enorme uh, drang om te maken. Uh, maar je, je hebt ook wel zoiets van: oh, ik moet ook gitaar leren spelen en ik wil ook uh, zingen, ik wil ook piano spelen, uh, ik wil een roman schrijven. Is dat allemaal trouw blijven aan je talent of is dat het gewoon onderzoeken waar zit mijn talent in? Ja, op neer? nou ja. ja. Uh, ik, heb de, ik heb talent ook anders gedefinieerd. Ik heb talent gedefinieerd als het vermogen om je te kunnen concentreren. En... Uh, ja, dan als je, dat, als je dat hebt, en dan kan de een met dat vermogen wielrenner worden... en de andere kunstschilder en de derde romancier. Dus uh, ja, ik heb gekeken, als ik me dus kan concentreren... Kan ik, me dan, kan ik dan ook een roman schrijven, kan ik dan ook een film maken? Dat kan ik wel, maar bijvoorbeeld golven... waar je dus ook enorm bij moet concentreren, daar lukt het dus niet. Daar kan, kan ik dus niet die concentratie bereiken die ik op het toneel wel bereik. En dat is frustrerend. En daardoor zijn heel veel amateurgolvers, die zijn ook zo onvoorstelbaar kwaad op zichzelf. Hoe kan dat nou, dat ik dat wel kan en dat niet? Ja, dat zie je met, met, groot, met grote captains of industrie... die met hun club smijten. Ja, ik ben ook niet een uh, ideale golfer. amateur golfer. Nee, ik ben ook ontzettend emotioneel. Maar net, net zoals gisteravond, ging het minder. Uh, dus je zegt, van, nou, dan ben je een hond die in een, in een mand loopt... en af en toe in staart bijt. En, ben je dan kwaad op jezelf? Of ben je dan gefrustreerd als het niet loopt? Nee, Nee, af en toe... Af en toe ben ik nog wel eens boos, maar dan is er technisch iets misgegaan. Maar ik heb wel natuurlijk de ervaring dat, ja, dat niet alle voorstellingen... allemaal even, even goed zijn en kunnen zijn. Maar, kijk, als je net begint, als ik straks er weer vijf gedaan heb... dan zit daar echt wel een, een, een, een niveau van... Ja, dat ik, 95% haal ik altijd. En soms haal ik 100%. Maar daar, daar, daar is de zaal voor een groot deel ook uh, debet aan. En achteraf stond je uh, uh, het boek te verkopen. Ja. En dan komen mensen naar je toe. Wat zeggen ze dan? Wat vonden ze vanavond? Mensen komen met allerlei verschillende dingen. Ze komen je altijd vertellen wanneer ze je voor het eerst gezien hebben... en dat ze toen net getrouwd waren of dat ze pas student waren. En dat zijn allemaal, allemaal leuke dingen. Uh, allemaal zijn ze heel erg complimenteus over de show. En, uh, dat ze, ja, de, een, de een zegt dan: ik heb heel erg gelachen. En de ander zegt dan: ik was uh, erg onder de indruk van. Maar ze zijn complimenteus over de show. Zijn ze compliment... Is men complimenteus genoeg over de mens, vrek de jongen? Uh, nee, dat uh, weet ik niet. Maar ze zijn ook heel nee. erg complimenteus, wil ik nog even zeggen, over hoe het eruit ziet. Over de, over de, over de vorm. Hela, je vraag. En, ja, en dat, ja. Nou ja we, doen dat, we doen dat samen. Maar zij heeft daar natuurlijk in, in het maken en, en, echt 100%. Zijn ze niet complimentair genoeg over jou? Je over mijzelf, ja, over wat persoonlijk. Mens, als mens. Ja, maar ja, wat, ben ik nou, wat ben ik nou als mens? Ik ben natuurlijk als mens niet zo'n zo interessante en niet zo'n sterke. Of, of uh, niet zo'n. Ik ben geen mooie jongen. Ik ben geen, uh, geen hartenbreker. Ik... Ben je een leuke jongen? Nou, nou ja, dat vind ik wel. Ik, ik, ik maak altijd uh, in, in, in de omgeving waar ik ben... wel zoveel mogelijk grapjes altijd. Maar ja, in mijn gezin ben ik, ben ik natuurlijk een uh, ja, maker. Ik voetbal twee keer in de week. En met die jongens hebben we altijd hebben we erg veel plezier. Maar ik ben... Nee, ik ben niet iemand van, van de sociale... Nee, ik ben echt, ja, ik ben getrouwd met mijn werk. Ik ben een, ik, de, wat ik gedaan heb, en, en men is verbaasd over de hoeveelheid. Maar dat, dat klopt ook wel, want ik heb vrijwel niks anders in mijn leven gedaan. Kortom, je bent een kunstenaar. <laughs> ja, nou ja, maar als ik mezelf zo mag noemen, vind, dat vind ik wel een compliment. Ja, ja ik vind eh, voor mij, toen ik, eh, toen ik, eh, toen ik eh, klein was. En we hebben hier die. Eh, dit is een foto, toen ik eh, net van de, lager, van de middelbare school kwam. Toen gingen we naar eh, Bretagne. Met vakantie. En uh, nou ja, we hadden een barretje gekocht, want je was in Frankrijk. <laughs> en uh, dan, hoorde je, dan, dan viel je niet op. En ja, dan was toch je hoogste, het hoogste streven kunstenaar worden. Ben je te weinig kunstenaar uh, genoemd? Ja, je bent natuurlijk cabaretier en dat is een beetje uh, kleinkunst. Hè? Dat, is, dat, is natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk heel vervelend om kleinkunstenaar genoemd te worden. Irriteert het je? Nou, hella meer dan mij. Maar ja, ja je moet ergens een, een ding... Ja, het irriteert wel een beetje, ja. Het is een kneuterig vak. Het is een, het, is een, uh, het behagen van de, van, de, van de burgerij. Dat is dat. We zijn er al bijna uit. De hoofdvraag was, hoe moeten we jou herinneren? Ja, als kunstenaar. Als, als groot kunstenaar. Oh. Zoiets. Ja, nou ja. In ieder geval als productief kunstenaar. Nou, dat is absoluut zeker. Um, uh, we gaan zo even nog even in, in het boek bladeren. Ik ga uh, ook nog iets te drinken voor je. Wat wil, wat wil je eigenlijk drinken? Ik Denk, wil nog wel of, een biertje. Een biertje. En ik heb een, een, een dat lied. Dat mag voor je uitgekozen. Uh, Want ik ga uit, zo met een taxi naar huis. Ja, wel, uh, jij voor mij. Ik heb een, ja, jij hebt voor mij een nummer uitgekozen en ik voor jou. Dus ik zou ja. zeggen, zet je koptelefoon op. Ja. Uh, uh, luister goed. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik ben de nar, aan het hof van de koning. Ik sta op het podium, buiten de wet. Ik doe net alsof ik bang ben voor niemand. Maar ik weeg elk woord, elk woord wat ik zeg. Een opportunist, zo ben ik geboren. Ik doe wat van mij wordt gevraagd. Maar tussen de regels van dat wat ik zing Verberg ik mijn afkeer en haat. O oh ja, ik ken de koning, zijn lust en zijn leven Ik ken zijn honger naar macht Ik kots op zijn status, want zo wil hij het horen Ik scheid op zijn troon en hij lang. Want ik ben de oofnaar die alles mag zeggen, zolang ik de koning behaag. De troubadour die alles mag zingen, zolang ik de mensen vermaak. Ik ben de hoer en je mag naar mij kijken, kijken zolang je betaalt. Ik ben de zanger. Die zingt om te leven. ik ben geliefd en gehaald, ik ben geliefd en gehaald. Want daar in de coulissen staan de anderen narren, klaar om te zien hoe ik val in de goud. Eén waarheid, één woord kan mijn kop laten rollen, als de koning niet lacht, ben ik dood. Ik heb heel mijn leven voor niets willen buigen. Dus buig ik alleen voor het publiek. En ik weet dat ministers mijn bloed kunnen drinken. Want ik zing wat ik zie en ik geef geen krediet. Want ik ben de hoofdman die alles mag zeggen. Zolang ik de koning behoud. De troubadour die alles mag zingen, zolang ik de mensen vermaak. Ik ben de hoe, je mag naar mij kijken, kijken zolang je betaalt. Ik ben de zanger die zingt om te leven, zolang als de wereld bestaat. Zolang als de wereld bestaat. En ooit op een dag, dan breek ik met alles. Dan grijp ik de macht, dan steel ik de kroon. Dan schreeuw ik, nu ben jij de nar, ik de koning. Vanaf nu ben jij dood, dood gewoon. Dan, dan valt het doek, er zal geen applaus zijn. De koning gaat weg en hij slaat met de deur. Daar in de coulissen, daar, staan de anderen al. Klaar als die om mij te verscheuren. Want ik ben de hofnaar, die alles mag zeggen. Zolang ik de koning behaar. De troubadour die alles mag zingen. Zolang ik de mensen vermaak. Ik ben de hoer, je mag naar mij kijken, kijken zolang je betaalt. Ik ben de zanger die zingt om te leven en ze kotsen me uit, vroeg of laat. Ik ben de zanger die zingt om te leven en ze kotsen me uit, vroeg of laat. Kom. Mooi, kende ik niet van hem. Stef Bos. Ja. Ja, dan vraag je vragen, natuurlijk... herken je je daar uh, in? In het verlangen om de koning te zijn... en niet de nar. Uh, nee... Ik, ja, ik ben ook niet de klassieke nar. Kijk, de nar is natuurlijk wel iemand die vanuit de reactie uh, opereert. Terwijl ik zelf altijd geprobeerd heb ook programma's te maken... die niet reactionair waren, maar juist uh, actionair. En uh, ja, ja, vaak natuurlijk ook wel in een situatie terechtgekomen... waarin je kritiek moest leveren op de, op, de, op de macht. Maar het is niet mijn... ...diepste verlangen om dat te doen. Maar je bent toch ooit wel de koning geweest? De koning? In welke zin? Van in mijn, op mijn vakgebied misschien? Zeker. Ja. ja. Daarin, daarin voel ik me nog wel altijd. Uh, de koning. Omdat ik... Ja, het gaat natuurlijk om uh, welk koninkrijk je wilt besturen en, en dat koninkrijk verandert. Ik bedoel, dat is, uh, dat, dat is misschien, uh, dat heeft de grootte van Frankrijk gehad en is nu ongeveer Luxemburg geworden. Maar ik voel me nog altijd uh, de, de koning, uh, zoals, uh, zoals of dan zei, of uh, uh, hoe heet die, piesvies op de vierkante meter. Uh, ja, op de vierkante meter een vorst, dat, dat ben ik wel, ja. Maar is het een goed uitgekozen plaats? Ben je er tevreden mee? Of denk je bij jezelf, nou, het had een betere plaat kunnen zijn? Oh, ja, er, zijn nog wel, er zijn nog wel andere platen waar ik me, me in herken. Ik vind, ik vind het een schitterend lied. en Ik vind het, het, het, het thema Nar en, en, en Koning en, en, wat, en wat hij dan zingt... wat, ja, wat misschien een beetje buiten, de, de, nog weer een stap verder is. Ja, je betaalt en je mag naar me kijken. Uh, het gevoel van, de, van, van, van hoereren en zo... Ik heb dat, dat heb ik gelukkig niet zoveel, niet zoveel gehad. Ik heb natuurlijk wel een aantal ervaringen dat je denkt... ja dit kan helemaal niet. Maar goed, ik heb het nu eenmaal afgesproken. Ja, wat zou nou mijn ideale lied zijn? Non-gen regretterie, of zo. Uh. Uh, je hebt ooit gezegd de wals van het als? De, de, ja, Eight Days Week. Er zijn zoveel liedjes waar... waar die, die uh, die betrekking hebben op wat je doet. De vals van het hals. Mooi lied. Maar goed, we hebben hier... Uh... Ja, we gaan even het boek kijken. Ik heb een, hier... een boek uh, voor ons. Een heel dik boek. 10 Ze... kilo weegt het, uh, schijnt. Nee, dat is onze. Maar een kilo of vijf. Zes. En het heeft 640 pagina's. Het is 40 jaar Freek de Jonge. Het, het, het, het volledige oeuvre ongeveer. Ja. ja. Nou, ik zou zeggen blader erin en vertel me een mooie Er zitten een aantal... Kijk, het is opgebouwd. Het is geschreven door Bart Jungman. Die is met mij langs plaatsen van mijn jeugd gegaan. Onder andere Zeeland, Friesland, Groningen. Dat zijn vijf interviews geworden. Muidenberg. Ad van Liemt heeft met mij gesproken over mijn engagement. En Frank van die heeft echt alle... Programma's, alle romans, alle films, alle tv-shows samengevat. en uh, daarvan uh, de kritieken op een rijtje gezet. en nog zo'n beetje wat er omheen gebeurde. En vergeet Hella niet, hè? En nou ja, dat is natuurlijk in wezen is het, het boek van Hella. omdat het over het toneelbeeld gaat. Hè? Dus het, uh, je ziet mij uh, in, in allerlei shows. en dat betekent dat ik dus uh, haar pak aan heb. en uh, ja, in, het, in het decor staan wat we samen uh, bedacht hebben. wat zij voor een groot deel heeft uitgevoerd. Hier heb ik een foto omdat jij uit Zeeland komt. Dit is 1953. Dit is in de zomer. Dus dat is uh, een maand of vier na de ramp. Uh, land de koningin met een, uh, met een helikopter op een dijk bij Rilland Bad. Mijn vader was daar toen uh, invaldominee. De dominee zelf was uh, overwerkt met, met vakantie. En mijn vader offerde zijn vier weken vakantie op... om daar in Rilland Bad uh, dominee te zijn. Een schitterende foto. Je ziet aan de linkerkant... En dat is zo wonderlijk, want uh, ja, er waren 1800 doden, uh, ook in, in, in uh, rilland Bad. Veel mensen, vooral in Bad. De burgemeester van Rilland fietste uh, naar Bad... omdat hij gehoord dat de dijk was doorgebroken. En de golf kwam hem tegemoet en hij is van de weg gespoeld. Maar toch zie je alweer, omdat de koningin er is... lachen de gezichten, witte zakdoekjes. De autoriteiten komen aange aangelopen en de koningin wordt geflankeerd door een meneer, en dat is Jonkheer de Kazenbrood. Dat was de commissaris van de koningin. Mooi, en dat was zijn autoriteit, omdat mensen gelukt geworden. Schitterend, schitterend. En deze de Kazenbrood, dat was een shekroker. Dus die draaide zijn eigen sigaretten. En uh, er is een verhaal over hem, dat hij dan... Ik weet niet of het bij deze gelegenheid was, maar... de koningin zat er dan bij, waren ze ergens aangekomen... en dan gooi hij zijn pakje shek op tafel met de vloetjes en die majesteit, als u roken wil, ga u <lacht> Nou ja, dan, he, dat, dan, dan heb je Goes. Dit is, een, uh, ja, dit is ook weer geen show, maar dit is een trouwfoto. Dit is voor het huis van mijn schoonvader Eliasser. En dan staan we met de hele familie op. Hier is mijn oude manager, Just Enschede. En uh, Bram, die, Bram staat hier. En, uh, dat was in 1971, gelukkig zalige jaren. Nou, en dan kreeg je natuurlijk het, het hele Nederlands hooptijdperk. Hier liggen Bram en ik in bed in de Kerkstraat in Amsterdam. Ik wil je dan even iets laten horen, ja. als dat mag. Ja. Luister ik je koptelefoon maar weer op. Oh ja, anders hoor ik het niet. Ja. En dames en heren, speciaal naar Amsterdam meegekomen voor het zang- en dansgedeelte. De komiek met de evenwichtstoornis. De meester van de woordspeling. En de kampioen van de sick joke. De man met de borrelglazen in zijn bril. Wie anders, dames en heren? Dan Freek de Jongen! Ja, een mooi stukje brand die jou aankondigt. Wat, wat, wat, wat doet dit voor je? Als je ja, hoort? het is leuk. Het is Nederlands Express. Dat was. Uh... Ja, toch wel voor een groot deel de show van Bram. Ik uh, heb me daar niet altijd even gelukkig in gevoeld. Maar dit is, uh, klinkt... Uh, ja, dit is leuk. Het is goed. Dit is Carré. Mis je het? Ontsamen? Nee, Carré. Nee. Nee, dat vind ik wel een... Uh, nee, dat, dat is echt wat je noemt een gepasseerd station. Ik heb daar... Uh, ja, eigenlijk de, de, de jaren tachtig waren voor mij... Uh, dat was voor mij Carré. Er is ook wel iets gebroken. Er, is, er zijn een paar dingen gebeurd... waardoor ja, het niet meer dat heilige theater voor mij is geweest, gebleven. En uh, ja, op een zeker moment was het natuurlijk ook niet meer zo dat... Uh, ik heb daar zes weken gespeeld. Ik trok daar uh, 50.000 uh, 50 tot 60.000 mensen in, in, in die periode... En dat is gewoon niet meer zo. Dat moet je toch missen? Dat is toch te gek? Dat is toch jij als voetballer, Ja, ja, ja of dat is toch spelen in Bernabeu. Uh, ja, of dat te gek is. Maar dat, kijk, dat, dat, dat, betekent, dat betekent ook dat je, dat, ja, dat je mainstream wordt. Dat je, mainst, dat je dus die, dat, om dat publiek aan je te binden ja, concessies moet blijven doen. En ik heb gemerkt natuurlijk, als je, wat ik, zeg, ik heb zeggen vanavond ook iets over eh, in, in de show... Je, je hebt, ik heb dat publiek zien veranderen tot het publiek dat op het puntje van de stoel zat... tot, tot zeg maar het lounge publiek dat een beetje zo onderuitgezakt het, het tot zich laat komen. En dan, ja, dan zijn mijn shows, die, die, die, die, die vragen toch nog altijd te veel van het publiek. Dus dan, dan, ja, dat betekent automatisch dat er een groot deel van afhaakt en zegt... ja, dat is mij te, te moeilijk. Dat is mij te ingewikkeld. Nou, dus ja. Kortom, liever de kunstenaar. Ik ben liever. Ik treed liever op voor uh, ja, zeg maar een, een, een klein, uh, begrijpend publiek dan voor, uh, dan voor de massa. Maar ik ja, ja, ik kan het wel. Dat, dat is het punt niet, maar ik wil het niet. Ik vroeg mis je net en je zei direct ons tweeën. Ja, Bram, uh, ja. De, om samen met Bram te spelen. Ja, nou, ja dat was natuurlijk. Ja, het, het, het is, het, het is uh, voor mij een lang geleden. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk. Wij liepen, riepen ook altijd, ja, we hebben, doen alles samen. Dat, dat, dat was wel het, het ultieme. Ja, tuurlijk. En uh, maar goed, ik heb met Hella daarna... We hebben natuurlijk nooit samen... Ja, we hebben ook wel samen op het podium gestaan. Maar, en onze samenwerking was subliem. Maar ja, om lekker samen zo, uh, zo dat programma te maken... Dat was die eerste jaren. Ja, als je het nou over roes hebt. Dat was één... Een, een, zeg maar vijf jaar, één minuut. Dat was geweldig. Even doorbladeren. Nou, je bladert hier ook in. Je staat een boek als, als, als, als, een, als een hongerig kind. Ja, nee, maar dat Het is alsof je het zoveel... nog niet gezien hebt of, of dat je het zelf niet nou, gelooft. hebt. Nou, ik heb het nog steeds niet echt goed doorgenomen. Maar dit is een van de geweldige foto's uit het programma. Hier staat tussendoor, zie je daar fotograaf Vincent Mensel. Maar hier heb je dus links Herman Brood, dan Kees Verkoten en dan uh, André Hazes, Wim de Bie en, en ik. Ja, dat is natuurlijk een schitterende foto, vooral de manier waarop André Hazes. Zijn overhemd heeft dichtgeknoopt. dat toch. Voor het programma maken ze gebaar voor ja, voor een gebaar voor Amnesty. Ja, gebaar ja, nou ja, dit, dit vind ik een legendarische foto. Maar uh, jij zegt bij jezelf, ik heb het hele boek nog niet helemaal gezien... maar je hebt het wel uh, zelf beleefd. Ja. Nou ja, goed. Ik, is dat dan niet raar Ik, ik heb er doorheen ik, bladert ik, dat je denkt bij jezelf... ben ik nu naar mijn eigen geschiedenis aan het kijken? Ik heb het natuurlijk in die zin beleefd dat het ook... Ja, het is ook door je vingers geglipt... Ik bedoel, als, als, als zand. Bedoel, het, je, je kunt niks vasthouden. Het is, het, is allemaal, het is allemaal voorbij geweest. En als je het ziet, hier bijvoorbeeld de foto... waar ik dan met dat uh, mapje uh, op mijn hoofd sta. Ja, dat, dat, dat herinner ik me dan. Bij de Edebaan hebben we de pretentie gespeeld. Ja, het is voorbij. Was, het, het, het, het was, het was, het was ja, geweldig. Maar... Diepe zucht, het was voorbij. Het is, het, voorbij, het is, voorbij. Het is voorbij. Wat is het... Uh... Als je dit hele boek ziet, wat is het beste? Nou, ja, wat is het beste? Dit, dit, was, ja, dit, waren, dit waren toch hilarische scènes. Dat is uit de, uit de volgende. Hier... Ik vond, dat vond ik de beste. Ja, de, de volgende? volgende? Ja, zie je, dat is, ja, dat is dan toch grappig. Maar dat, is dan, dan, dat is dan zeg maar de show die op, op dat moment in jouw leven... Dus je hebt een... En, en, en, en je hebt je, op dat moment in je leven heb je een soort openheid... waarin dan het zaakje volledig binnenkomt. En zo heb ik mensen die hebben, uh, hebben dat met de mythe... en zeggen, dat was je beste programma. En dan uh, zeggen andere mensen, ja, die mythe, dat vond ik niet zo geweldig. Persoonlijk vind ik uh, in, in, die, in die eerste serie van, uh, van de grote shows... vind ik De Mars een van de, een van de meest complete programma's... en uh, De Bedevaart... En de volgende was, was een goede show, maar nou vind ik niet echt tot, tot mijn topwerk behoort. zag er wel fantastisch uit. Uh, de Tol was uh, een heel sterk programma. Dat, dat was dus gebaseerd op uh, buitenlandse reizen. Uh, ben je jaloers op die oude programma's? Nee, want ik heb nooit... Kijk, het, het was altijd zo, uh, programma gespeeld, uh, uh, klaar. En dan ging de deur dicht en dan kreeg je iets nieuws. Nooit nooit verlangen terug naar iets. Nooit blijven hangen bij... Uh, dat was een succesnummer, dat gaan we nog eens proberen. Nee. Ik, ik, ik hoorde een uh, interview wat jij had met Martin Simic terug. En ja. uh, er waren drie uh, basisdingen die er nodig waren voor jou... voor een uh, uh, goede show. Vertrouwen, nou, discipline, concentratie. Ja, niet voor een goede show. Ik vind dat, ik vind dat drie uh, uitgangspunten... Uh, die zeg maar ieder mens eigenlijk in zijn leven uh, centraal zou kunnen stellen. Maar. Dus je, je maakt een, een, een lijstje voor jezelf... en dan zet je op vertrouwen, discipline, concentratie... en dan s'avonds, als je vijf minuten voordat je gaat slapen... dan denk je even aan je dag... en dan denk je, vond ik dit een, een plezierige dag? Vond ik dit een klote dag? Vond ik dit een vervelende dag? Nou, als je tot de conclusie komt dat het een plezierige dag was... dan ga je lekker slapen en dan ga je de volgende dag weer op... Op het moment dat je de conclusie komt dat het geen geweldige dag was... dan ga je dus na, Lacht dat aan mijn gebrek aan vertrouwen... lacht dat aan mijn gebrek aan discipline... of lag dat aan mijn gebrek aan concentratie. En als je dat dan afvindt en zegt, nou ja, ik, ik kom tot de conclusie... dat, het... en dan probeer je de volgende dag iets meer je te concentreren... of te kijken als je zegt, ik heb een gebrek aan vertrouwen... want dat vind ik het absolute uitgangspunt van je leven... Zonder vertrouwen begin je niks. Uh, zonder vertrouwen kan niemand existeren. Uh, tenminste niet positief existeren. Dus ja, uh, je werkt dus aan je... Als je dus geen vertrouwen hebt, voelt... Geen zelfvertrouwen, maar ook niet vertrouwen, geen vertrouwen krijgt... Dan moet je daar, ja, daar moet je dan aan werken. Kijken hoe dat zit. Dus je hebt die drie dingen. Maar bij jou is er toch nog een vierde ding... Wat ik heel erg miste in dat mm -hmm. interview... Is toch drift. Jouw gedrevenheid, het willen... Jawel, maar die gedrevenheid. Die willen uiten. Die gedrevenheid die kan, als die gedrevenheid uh, niet ondersteund wordt door, door vertrouwen, dan wordt dan word het niks. Dan, word het, uh, ja, dan kom je in de, in de, in de hoek van het ter, terrorisme terecht, zal ik maar zeggen. Of uh, van het gelijk uh, krijgen en gelijk hebben. Die, die, die, uh, die drift, ja, dat, dat, is, uh, dat is je vliegwiel, dat is, de, dat is de aanjager van je activiteit. Maar als die activiteit niet gestoeld is op die, op die drie basisdingen, als die, niet uh, als die drift niet gecontroleerd wordt door discipline uh, dan uh, ja dan, dan wordt het niks als die drift niet uh, als die drift een, een, een wilde roes is en, en concentratie ontbeert dan leidt het tot niks dus uh, in, in, in, zeg maar vergelijk het met een sportwedstrijd als je een voetbalwedstrijd ziet dan, uh, dan moet natuurlijk de adrenaline rijkelijk stromen in die sporters maar uh, als ze geen vertrouwen en geen discipline en concentratie hebben, dan wordt het niks met die wedstrijd. Maar jij zegt ook van goh, je hebt dan die drift en dan heb je die drie dingen nodig, anders kan het uitlopen in bijvoorbeeld uh, terrorisme. Ja. Dus dat had bij jou ook totaal de fout gedaan. Nou ja, we, we, zijn dus in, hebben, we hebben dus ooit die Argentinië-actie gedaan. En uh, la, nou, later is het gebleken, maar dat gevoel hadden we toen al, dat we gelijk hadden. En uh, als je gelijk hebt, dan wil je ook graag gelijk krijgen. En uh, wij zaten toen natuurlijk in die, in die jaren zeventig... in een, in een, uh, een uh, tijdgeest waarin, hè, met Baden-Meinhof... Uh, men was er gewoon, uh, en, en met de Molukkers onder andere... Uh, uh, ja, men wilde met uh, geweld ze gelijk afdwingen. Daar hebben wij natuurlijk wel, nou, ik zal niet zeggen dichtbij gezeten... maar je hebt wel gewoon begrepen hoe dat werkt. Je hebt wel begrepen dat luisterers uh, jullie... Uh, we, we krijgen ons gelijk niet. En dat komt door, uh, ja, door het establishment en wat er ook... en we zullen ze een poepje laten ruiken. Daar zit, je, daar zit je dan vlakbij. En, en als dan, zoals bij, bij Bader Meinhof... als er dan een mevrouw is, die uh, uh, Ulrike Meinhof... Die, die zeg maar eerlijk en geëngageerd en van goede wil is... en die komt dan met een soort kippendriftfiguur als, als uh, Andreas Bader in aanraking... en die twee polen, die versterken elkaar... ja, dan krijg je wat, wat, wat, er, wat daarmee is gebeurd. Jij vindt toch dat je vaak gelijk hebt? <laughs> nou, ik ben geen WF Hermans. Nee, ik vind niet dat ik altijd gelijk heb. Maar veel. Nee, maar in deze gevallen... en, en uh, zeg maar, we hebben, die, we hebben de afgelopen uh, uh, jaren... hebben we ook voor de kunstafbraak... hebben we in, in de Music in de, in de Musical een manifestatie gedaan... Ik vind dat, dat, ja, daarvan vind ik wel dat, dat, dat ik daar gelijk in heb. Ik bedoel, er, er is nu een afbraak van, van, de, van, de, van de kunst en cultuur... die uh, een beetje ziekelijk is. En waar we de komende jaren echt de tol voor... en eigenlijk nu al de tol voor betalen. Want als je kijkt naar de bezoekersaantallen in het, uh, in het theater... dan zie je dat er het publiek echt ontmoedigd is. En uh, ja, dat is te streurig. En dat gaat zijn weerslag krijgen op de, op de stemming in het land... Maar goed, jij hebt vaak gelijk, zei je. Maar je hebt niet vaak gelijk gekregen. Dus. Bijvoorbeeld zoals nu met de, de cultuur in Nederland. Frustreert dat je? Nee, dat moet je dan accepteren. En je moet gewoon aanvaarden dat een, uh, in een democratie. Hoe lang heb jij dat. Uh, hoe lang heb je daarover gedaan voordat je dat accepteerde? Nou, ik denk dat dat eigenlijk wel dat ik daar eigenlijk halverwege halve de jaren tachtig van klaar mee was. Dat ik me echt boos kon maken over het feit dat ik gelijk had en het niet kreeg. Ja. Nee, daarom, ik, ik hoop ook altijd in, in mijn voorstellingen... een zekere, uh, ja, spirituele ondertoon te presenteren... dat het mij niet om de platte dagelijkse werkelijkheid van de politiek gaat. Ik probeer wel altijd een beetje meer... Uh, verbanden te leggen met... Uh, er is voor ieder individu... een mogelijkheid om te ontsnappen... aan de werkelijkheid. Aan de, aan de dagelijkse realiteit. En dat dat eigenlijk... Ja, dat dat het geheim van het, van, het, van het bestaan is. Dat je de vrije wil hebt om te kiezen... tussen van dit is die verschrikkelijke wereld. Wil ik daar aan ten onder gaan? Of wil ik mij daar aan ontworstelen? Dat is je... Dat is je, je, ja, je leven, je opzet. Je... je je inzet. En dat betekent niet dat je daarmee ontkent... dat, het, dat er heel veel onrecht in de wereld is... maar dat, dat je, dat, dat je daar, daar jezelf niet doorlaat uh, misleiden... in de zin van dat je gedeprimeerd wordt... of dat je radicaal wordt. Of, uh, ja, je hebt het. Dat is een mooie boodschap. Daar heb je gelijk in. Maar zijn er veel mensen die die boodschap oppikken... waardoor je dat gelijk weer niet krijgt. Ja, het, het, het vervelende van mooie boodschap is tegenwoordig... dat uh, al heel gauw uh, de luisteraar uh, zegt... ja, jij hebt makkelijk praten. En uh, onttrekt zich daar aan. Ik vind, ik vind dat niemand eigenlijk van de taak ontslagen is... om van zijn eigen leven iets te maken. Ik vind dat dat, uh, en zeker in, in, in, in de samenleving waarin wij zitten... waarin we het toch relatief gesproken ongelooflijk goed hebben... Uh, dat, het je, dat het je opdracht is om iets van je leven te maken. Dat, dat, dat, daar ben ik heel erg ja, uh, Calvinistisch in. Ik ben, dat, dat, vind ik, dat vind ik een, uh, ja, een uh, taak. Nou, jouw taak uh, ligt hier volgens ons. De, de, de opdracht van je leven iets te maken. Nou ja, ja. Uh, 40 jaar... Uh, van, ik, ja, het is een prachtig boek. Ik, ik heb het gedaan. En ik, en ik heb daarvoor, en dat, dat moet ook nog maar even gezegd worden... ik heb natuurlijk de kans gekregen... Uh, omdat ik ja, met, met een vrouw getrouwd ben die mij daartoe in staat heeft gesteld. En met kinderen die dat uh, aanvaard hebben van een vader. En je hebt een ja. plaats meegenomen van ook een man die ook een taak uh, heeft. Nou ja, van Dillen. Eh, eh, ja, Bob Dillen? Eh, er werd mij gevraagd. Ik had niet eh, de indruk dat ik jou een uh, speciaal iets eh, zou moeten toezingen. Dan had ik daar iets beter over na moeten denken. <lacht> maar ja, in, in Bob Dillen zie ik natuurlijk een, een, een, een bloedbroeder de Never Ending Tour. Altijd maar doorgaan, altijd maar een nieuw repertoire maken. En uh, ja, die gedrevenheid is, is, is, is bewonderenswaardig. En, maar dit is een liedje uit de begintijd. Welk nummer? To Ramona. En waarom het. dat nummer? Nou, dat was net toevallig het laatste nummer dat ik uh, gezongen had... en waar ik mij op de piano bij begeleid had. Dus ik dacht, nou, vooruit hem maar. Nou, we gaan hem uh, in ieder geval beluisteren In de uitvoering van Bob Dylan Heel mooi liedje. Heel, heel mooi liedje. Ramona come closer, shut softly your watery eyes The pangs of your sadness will pass as your senses will rise For the flowers of the city the old breath like it death like sometimes And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in lines. You crack country lips, I still wish to kiss, as to be by the strength of your skin. Your magnetic movement still captures the minutes I'm in But it grieves my heart, love, to see you trying to be a part of a world that just don't exist It's all just a dream, babe, a vacuum, a scheme, babe, that sucks you into feeling like this I can see that your head has been twisted and fed With worthless foam from the mouth I can tell you I torn between staying And returning back to the south You've been fooled into thinking That the finishing end is at hand yet there's no one to beat you no one to defeat you except the thoughts of yourself feeling bad i've heard you say many times that you're better than no one and no one is better than you if you really believe that you know you have thing to lose From fixtures and forces and friends your sorrow does stand That hype you and type you making you feel that you gotta be just like them I'd forever talk to you But soon my words Would turn into a meaningless ring Far deep in my heart I know there's no help I can bring Everything passes Everything changes Just do what you think you should do And someday, maybe, who knows, baby... I'll come and be crying to you. Bob Dylan, waarvan jij net zegt, van, dat is toch een, uh, ja, een voorbeeld. De een, uh, nou ja, never-ending tour. En ook een gedrevenheid, maar ik heb Bob Dylan naar hooi gezien... Het was, hij hij stond hem met zijn rug naar ons toe. Ja. Hij had, hij, bedoel, het interesseerde hem niet en hij had ook helemaal geen. Hij had dat, die gedrevenheid helemaal niet. Nee. nee heeft een, Gaat het, ga, jij dat, ga jij dat ons ook aandoen? <laughs> hij heeft heel veel slechte voorstellingen gespeeld. Ik heb er een paar van gezien. Ik word er ook niet echt vrolijk van. Nee, maar, goed, maar dat mag dan toch geen voorbeeld van jou zijn? Mijn bewondering blijft. Nou ja, in de zee, hij, heeft daar, hij maakt echt nog wel goede liedjes en goede platen. En uh, af en toe speelt hij ook nog wel een hele goede voorstelling. Maar ja, niet altijd even goed. Nee, ik zal dat niet zo doen. Ik zal, uh, beloof ik je hier tijdig... Uh... Is, dat, is daarom ook Tijdelijk dit toek, want het is eigenlijk heel gek... want het is 40 jaar vreek de Jonge. Eigenlijk moet het pas over tien jaar uitkomen, toch? Ik denk dat er nog wel tien jaar bij... nou, er kan nog een supplementje bij komen, maar dat hoeft ook niet. En waarom nu dan al ik bedoel, dit, dit is nu. Ja, die uitgever wilde graag terwijl ik nog leefde... mee uh, zijn bewondering uh, tonen. Wat zijn de hoofdstukken die nog toegevoegd dienen te worden? Wanneer nou, ben je zelf tevreden? Wanneer ben jij nou tevreden over de kunstenaar nou, de Jonge? Ik denk niet dat ik dat, die, die, de vredenheid bereik... Uh, ...ik denk dat er in, in plaats van tevredenheid... ...ja, er zal een berusting moeten komen... ...dit is het moment om te stoppen. En, en, en nee, niet omdat ik uiterst tevreden ben... ...dat ik het allemaal gezegd heb. Nee, dat, dat, dat, dat denk ik niet dat er, dat, dat ervan zal komen. Maar dat is heel gek, want ik zie jou hier in dit boekbladeren echt. Je vindt het prachtig, je kijkt er met veel genoegen naar. Ja. Je bent toch al heel tevreden Zeker. met het geen... Nou, wat is dan de ontevredenheid hier nog? Nee, nee er is geen ontevredenheid, maar ik bedoel de, de, de, de, de tevredenheid in de zin van... nou, nu zet ik een punt, het is klaar, het is af. Het is volbracht, zoals uh, iemand aan het kruis ooit eens gemompeld heeft. Dat zal ik niet, uh, dat zal ik niet kunnen zeggen. Is er nog een droom die je najaagt dan? Nee, ik, nee, ik wil nog dolgraag een paar hele mooie programma's maken à la Neven. Uh, ik wil nog een paar nieuwjaarsshows maken. Ik wil nog dolgraag een paar afleveringen voor mijn programma... Uh, Freeks Nederland maken. Uh, waarin ik naar een aantal plekken terug ga waar ik dingen heb meegemaakt. Ik zou nog dolgraag uh, een, uh, een programma maken... Uh, ja, een, een beetje een soapachtig programma. Dat ik, uh, daar daar hebben we het over gehad. Ik, ze hebben mij gevraagd om les te gaan geven in uh, Berkeley voor uh, studenten. En dan zou ik daar uh, zeg maar twaalf lessen, twaalf colleges willen maken. En daar zou ik dan tevens een soort uh, real life soap van willen maken. Dat dus de camera erbij is en dat je dat met die studenten doet. En dan, ja, wat je daar beleeft. Een soort wat de PAFs. Ja, maar dan natuurlijk op locatie in Los Angeles. Of in Berkeley. Dat je dus echt met die, school, met, die, met die studenten bezig bent over de geschiedenis van Nederland te praten. Dat, dat zou dan de inzet zijn. Maar het is niet zo dat we jouw pri privéleven dan ook gevolgd gaan zien worden. Nou ja, af en toe wel leuk. Even met iemand thuis. Ja, een beetje. Maar goed, mijn privéleven is, is niet zo interessant als dat van de Pfavs. Kan ik je nu al verzekeren? <lacht> <lacht> uh, dat weet ik niet. Want je bent natuurlijk, je zegt zelf al, dit, dit boek is ook een grote ode aan Hella. Jullie zijn eigenlijk onafscheidelijk behalve vanavond. Ja, ze is naar bed. Luistert ze nu? Denk nee, je? ze ligt heerlijk te slapen. Luistert ze het dan terug en, en nee. geeft ze dan. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Stel nee. voordat ze geluisterd heeft, zou ze, zou ze tips geven? Ach, of weet je, tips. het gaat er altijd over. Ik laat me altijd. Ik geef altijd een eerlijk antwoord op alle vragen. En uh, dan zeggen ze. Uh, mijn kinderen zeggen dat ook en Hella zegt dat ook. Waarom ga je daar nou op in? Waarom zeg je dat altijd? Waarom doe je dat altijd? Nou ja. Ik kan, dat niet, ik kan dat niet stoppen. Kijk, hier heb je foto met... Maar laat jij je, je graag corrigeren door... Theo van Gogh. Door... Ja. <laughs> Hoe bedoel je? Laat jij je, je graag corrigeren door, door Hella. Ik laat me door. Ik, ja, door iedereen. Kijk, dat is altijd het verhaal van... Kun je, kun je tegen kritiek? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat ik, ik... En ik hunker ook naar kritiek. Maar ja, dan moet het wel. Dan moet het ook wel. Kritiek zijn waar je wat hebt. Je moet er niet zeuren over iets waarvan je zegt, ja, alsof ik daar niet aan gedacht heb... dat heus, maak je geen zorgen. En Hella heeft mij natuurlijk heel erg... ja, vind ik heel erg goed gecorrigeerd in mijn leven. Ja, daar ben ik wel, daar ben ik wel blij om. Dat, dat, dat, is niet, dat is niet altijd even uh, makkelijk. En uh, men is dan ook geneigd om te zeggen... zij heeft de broek aan, weet je wel, dat soort kinderachtigheid. Ja, dat daar... Uh, Nee, daar zijn we al voorbij. Dat, dat, heeft, dat heeft geen. Uh, dat, dat slaat niet terug op, op onze verhouding. Nee, het is goed. Het is goed. En uh, ja, het is streng. En uh, ja, ik ben op mijn beurt streng terug. Dat, zo hou je, hou je het ook vol. En plezierig. En uh, is het al tijd om op te houden? Nee, nee maar oh. ik, was, ik vond het mooi het hoe je oh, Nee, ja, Ik was even vol bewondering over jou... en hoe je uh, graag naar kritiek van Hebba uh, ja, maar, ja, maar ook voor mijn kinderen. Wie moet het anders, wie moet het het anders geven? Want je, je, ja, je zit natuurlijk toch in een, in een positie waarin heel veel mensen... Uh, nou heb ik gelukkig een hele kleine clan om, uh, of groep om me heen. Hè. Je ziet wel, wel collega's die hebben echt zo'n hofhouding. En daar ben ik helemaal niet, uh, niet opgesteld. Maar dat je is... hebt toch 16 miljoen kritiekasters? Ja, nou het is, ik, het is niet zo dat ik de bondscoach ben. Hè. Dat, is, uh, dat valt wel mee. Dat nee, hoogt... maar dat is een hele grote groep die natuurlijk kritisch tegen me is. En die mij, die mij nooit in het theater gezien hebben. Dus ik denk wel het, zoals, we zoals ik dan vanavond gespeeld heb... en, en als, stel nou voor dat 16 miljoen of million, er zijn er kinderen bij... Dat, dat het hele Nederlandse volk dit zou zien. Uh, nou ja, het zou aan een aantal mensen voorbij gaan. Maar daar kan toch niemand van zeggen dat dat, dat, dat niks is. Dat dat niet, dat het niet fantastisch is. Nou ja, zes, dus het oordeel zes, oordeel wat, die 60 miljoen mensen hebben het, nog de kans om morgen te gaan kijken. Het, want je oordeel speelt... wat, ja, het oordeel dat over mij geveld wordt, wordt voornamelijk uit onwetendheid geveld. Ja, morgen ben ik nog in, in de Lamar. Morgenavond. Er zijn nog plaatsen. Nu zijn, nu zijn we er wel. Het zonde ook dat jij jezelf moet verkopen. Zeg. Nou, weet ik niet. Nee, daar ben ik, nooit. Ik, heb, ik heb op de parade gestaan in de zomer en ja. dan had ik een bord om mijn nek. En er staat hier ook een foto van in. En daar stond op: uh, Ik speel vanavond in de tent. En, u kunt, en dan had ik, verkocht ik zelf kaartjes. 150 in een uur. Vond ik geweldig. Nou, aangezien jij nog altijd bezig bent bij de Never Ending Tour. Uh, zou jij dit willen voorlezen voor mij? Het is uh, je eigen geschrift uit, uh, ja, uit het nummer Laat het Nooit Afgelopen Zijn. Ja, het laatste dit, refreintje. Dit hangt in het uh, in goes, in de mythe. Laat het nooit afgelopen zijn. Nee, het mag niet aflopen. Hoewel woorden zinloos zijn, hou het doek nog even open. Laat het nooit afgelopen zijn. Toch? Is dat dan wat er moet overblijven van Freek de Jonge... waar wij mee begonnen? Nou... De nalatenschap van de kunstenaar Freek de Jonge. Laten we mensen maar... Ja, ik weet niet, als ik dood ben, heb ik verder niks meer te willen. Ik, ik, ik weet niet wat er, wat er gaat gebeuren. Dit boek ligt er in elk geval... En de mensen bekijken het maar. En ik wou jou buitengewoon bedanken en vooral zeggen... hou het doek nog, <laughs> nog even, even open. open. En waarom ook niet? Hou het boek nog even open. Oké, okay, dankjewel. Meneer de Jonge, Freek de jongen, Fantastisch. Dankjewel, dankjewel, dankjewel.